Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. ...vandaag nog naar hun bestemming brengen. Het is de bedoeling om na het middaguur... ...de ingeplande vluchten alsnog uit te voeren. Mensen die helemaal niet meer kunnen vliegen door de staking... ...krijgen de komende dagen een vlucht aangeboden. De piloten van Transavia staken voor betere roosters en een hoger salaris. In Rotterdam begint rond deze tijd het openbare afscheid van de vorige week overleden oud-premier Lubbers. Tussen 1 en 7 kunnen belangstellenden langs een kist lopen in de Laurentius en Elisabeth kathedraal. En daar ligt ook een condoliansenregister. De begrafenis van Ruud Lubbers is morgen in familiekring. Daarvoor is er nog een besloten herdenkingsbijeenkomst, ook in de Rotterdamse kathedraal. De Europese Centrale Bank heeft ingegrepen bij een van de grootste banken van Letland. Alle betalingen van de ABLV, de tweede bank van dat land, zijn geblokkeerd. De bank zit in grote financiële moeilijkheden door sancties die het Amerikaanse ministerie van Financiën vorige week oplegde. De Amerikanen beschuldigen de bank van financiering van het raketprogramma van Noord-Korea en van Witwassen. De problemen zouden niets te maken hebben met de arrestatie gisteren van de Letse bankpresident. Die wordt verdacht van corruptie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Cabaret-luisteraars komt er zo aan. Hoor. Ik ga even een leuk stukje cabaret voor u opzoeken. Ondertussen luisteren we even naar Arun En hebben het over de Nederlandse groep Massada. Collega Willem Bruijs ontmoette haar afgelopen, meneer uh, weer? dat jij niet kon. Uh, oh. Morgen, woensdag, Valentijnsdag, nog te ontmoette hij Brigitte Kaandorp, heb Hij is het niet te geloven, in, in, in Velzen, in de Schouwburg. En we hebben hem daarna, hebben we hem dagen niet gezien, dus ik denk dat hij stiekem afspraken heeft met haar gemaakt. Wacht even. Ja, ja, wacht. Even snel. Maar ik kan zeggen. Ja? Ik heb geslapen uh, bij Brigitte Kaanhoop. <laughs> ik zat op de, <laughs> <op> de vierde rij. <laughs> <laughs> ja, mooi. U hoort het luisteraars. Maar ik heb een leuk stukje voor u uitgezocht. Althans, ja, het zijn bijna alleen maar leuke stukjes... die uh, Brigitte op ons laat horen. En, uh, ik heb, vorige keer heb ik iets van kinderen opvoeden gedraaid. Dat ga ik nou niet doen. Maar uh, het verschil tussen mannen en vrouwen, daar bent u ongetwijfeld nieuwsgierig naar. Nou, ik ook trouwens hoor. Dus, hier komt het. Het, het. het verschil tussen mannen en vrouwen. Hè? Het fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen, volgens mij. Zal ik dat anders heel eventjes, uh, hoe heet dat? Uh, uh, schematisch aanschouwelijk maken, zeg maar. Zal ik het heel even tussendoor. Dat heeft nog even niks met de. dat heeft nog even niks met de officiële lezing te maken. Maar gewoon. omdat jullie ook al nooit een pornofilm hadden gezien.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 Ja, als dus het maar nergens uitkomt en het wordt steeds groter, ontploften. Gelukkig is daar een speciale uitgang voor. Het is wel zo, op het moment dat het naar buiten komt, scheurt dit allemaal jammerlijk uit. Ja. ja. ja. Ernstig uit, hè. ja. Veel te klein. Veel te klein. Echt, ja, echt heel. Uh... Ja. ja. Er wordt op dat moment overigens heel lucht erover gedaan. Van nou, ah, dat geeft nu mevrouw, dat hechten we wel weer. Ja. ja.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 stukje cabaret waar u gewoon recht op heeft... zo aan het begin van uh, het tweede uur van Zandvoort Lunst. Uh, iedere dag, zoals dat plaatsvindt, live hier bij ZFM Zandvoort... op bewolkte dagen, maar ook op een sunny afternoon. Take it. geleden dat dit een hit was, maar het was een mega-hit. Sunny Afternoon van de Kinks. Geweldig. Uh, probeerde Orno uh, Joop van Nesten te bellen. Hij, hij, ja, ik wilde het hij, dus hij, net al tegen je zeggen. Ja. Ja, Moet je neemt... ook niet bellen? Hij neemt nog niet op. Dus, okay. uh, we moeten het nog maar een keer proberen. Ken jij Diane Kroll? Vast wel, hè? Ja. ja. En haar mooie versie van California Dreaming. Daar gaan we naar huis. All the leaves are brown In the sky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 Ja, prachtig nummer van Diane Carroll. Ik wou eigenlijk zonder hem af te breken. En ik ga hem gewoon straks nog eventjes voor u draaien, luisteraars. Maar allereerst uh, ga ik praten met Joop van Nes, want die heb ik aan de telefoon. Joop, goeiemiddag. Goedemiddag, Charles. Ben je weer eens een keer helemaal alleen, jongen? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Ik, nee ik heb Onno hier bij me zitten. Dus, uh, ben er ook weer? Ja, Onno. On ik, ik, kijk, ik ben op dit moment niet aan het kijken, dus ik kon het niet raden. Je kon het niet <laughs> raden, oké. Okay. Nee, daar ben ik heel blij mee, want uh, alleen is het maar alleen. En uh, we, ja. hebben, we hebben aan elkaar toch uh, een beetje uh, steun als het gaat om het uitzoeken van muziek. Uh, ja. ja, ideeën voor het programma natuurlijk. En, uh, ja, ja helemaal goed. dat is goed. Ja, en, en Dolly, die, uh, want die zou eigenlijk het nieuws verzorgen. Maar nou zie ik net op, uh, op de website, Joop. Ik weet niet of jij het al gezien hebt, dat, uh, dat haar, haar, haar kleinkind Sam. Zijn enkel gebroken heeft vanmorgen. Dus, dus, nee, je wist het nog niet. Nee, ik, nou ja, ik, wij zien het ook net. Dus, dus dat, is het, dat is de reden dat ik het nieuws ook niet van haar gekregen heb, denk ik. Want, want ja, ze was natuurlijk met, met, met ja, haar ja, kind naar het die ziekenhuis. Die heeft het, he? haar ja. die het anders aan de hoofd. Dat is een ja. ja, een echte moederkloek hoor. Ja, nou ja, maar dat, zo hoort het ook toch? Z en, uh, ja, ja, zo is het. Hey Joop, heb jij nog uh, fantastische dingen meegemaakt in het weekend? Ja, ik heb hier zeker fantastische dingen meegemaakt van weekend En uh, daar zal ik mee beginnen. Dat was op de zondag. Ik ben zondag bij het concert van Classic Concert geweest. Het Kerkplein Concert. Oh. En normaal gesproken je daar klassieke muziek. Maar het bestuur van uh, de stichting had uh, het de vocal group Harlem Jive uitgenodigd. Nou, dat is een, geweldige muziek. Een a cappella groep of zo. met... met, met uh, met klassieke muziek te maken. Ja, ze zongen ook klassiekers, maar dat is weer... Dan... Ah, hallo? Joop? Hallo? Daar gaat iets niet helemaal goed nu. Nou, ik ga hem even ophangen, luisteren, want Ik denk dat de, de... gewoon de verbinding klassiek verbroken is. En we gaan hem Hij gaat gaan... gewoon over. Ja, we gaan, hem, we gaan hem eventjes opnieuw proberen te bellen. Zo. Nou, ondertussen maar even een, een muziekje. Dan neem ik wel iets anders als. Uh, Diane Kroll, want die wil ik straks in zijn totaliteit nog even helemaal voor je draaien. The Sun is Shining. A simple band of gold. Wrapped around my soul. Hard for giving, hard Souls made of sand No more guessing, no regret We hebben Joop weer terug, is goed, dus Joop? Ja, de techniek het uh, weer eens een keer hier. Hij wat, begint weer gek ja, te doen. Ja, Ben je nog? Ja, ja. Oké, okay, oké, okay, ja. De, de, de, af en toe horen we een... Uh, bleep, bleep. Nee, nee, nee, geen, geen in, in gesprek tonen. Het is uh, net alsof je overgaat als je uh, gaat bellen. Ja. Nou goed, in, ik weet niet waar het ligt. Nou goed, ha. in ieder geval, Joop, laten we de tijd benutten. Want jij was dus met het koor. Wat, is dat ja. een a cappella koor? Of? Uh, niet alleen aan capella, er, er werd ook uh, muziek gedraaid. Uh, ja. Dat was dan uh, via zo'n band. Ik hoorde het ook alweer. Oh, dat weet Or jij wel. Orkestwerk gewoon. Ja, juist, ja. inderdaad. Het ja. Ja, was muziek van, uh, van de 30, 40 jaren en begin 50 jaren. Muziek van Doris D. Uh, oh? Ja. Kessera, Serra. Uh, ook oh, uh, geweldig, uh, ja. Remco Coca-Cola bijvoorbeeld. Uh, super. Ja. En dat, dat werd met heel enthousiasme gebracht. De, de dirigenten was ook echt bevlogen. Ja. En dat merk je ook aan de, aan, aan de, de, de prestatie... Die, die, die, die, die twee mannen en acht vrouwen daar neerzetten... op dat, op dat podium tussen aanhalingstekens in de kerk. Het ja. was geweldig, dat was genieten. En dan mag het voor mij echt... mag uh, uh, mogen ze nog een keer doen. Ja. Waar. Het was, een, was echt heel leuk. Tegelijkertijd was er in de, en daar ben ik dan helaas niet bij geweest, in de, in de Theater de Krocht. Een concert van Jesse Zandvoort met uh, David Kivit. En dat, als ik de recensie lees, uh, klonk dat ook als een klok. Ja. Uh, ook uh, echt professioneel, een goede drummer, een uh, uh, goede uh, uh, uh, gitarist en. Uh, ja, en dan Erik Timmermans op de bas, beter kan je het hebben. Ja. Timmermans, overigens, die in allerlei hoedanigheden speelt. Want hij heeft in januari, ook tijdens een klein concert van Classic Concert, gespeeld ja. uh, in het Heemstijs Philharmonisch Orkest. Nou, het uh, klassieke kan eigenlijk bijna niet. En dan stond hij ook uh, zijn toontje mee te spelen op zijn grote ja. contrabas. Ja, hij weet dat dus er geen ander ook allerlei muzikanten uh, om hem heen te verzamelen. die, die dan uh, die concerten verzorgen in de krocht. Want dat is natuurlijk allemaal ja, ja. ja, een grote ja, ja. kwaliteit. Hè? Want ook bijvoorbeeld een man als Frits Lansbergen. Nou, een van de uh, Nederlands beste vibrafonisten was daar. Uh... Weet, ja, contacten, want ja. hij doet de verwoning van die artiesten. Ja. Ze kennen hem allemaal, stuk voor stuk. Ja, ja. En ze weten wat hij kan. Ja. Dus hij is nu ook een podium in Haarlem begonnen, Jazz in Haarlem. In ja. de vereniging trouwens. Ja. En uh, ja, dat, dat, gaat dat moet hij weer opbouwen natuurlijk. Ja, maar, maar dat loopt uh, al, inmiddels al zo'n zo trein. Uh... Ja, maar de, de, hier is in ieder geval in het theater De Krocht is een geweldige ja. akoestiek. Ja. Uh, jij kent het, je bent er geweest. En uh, dat, de, die mensen die, die, die, vinden die gig geweldig, heerlijk. Ja, en het was druk ook uh, toen hoor, echt uh, gigantisch. Het ja, echt heerlijk, ja. dat is uh, zo belangrijk. Dat, ja. is ook op, uh, Dat is trouwens uh, wat jij net zei van in Haarlem... Hè? Haar, in de sociëteitvereniging uh, op de ja. Zaalweg, Dat ja. is uh, mijn 23 februari. Dat ik zat, dus op, ik, ik zat, uiteindelijk zat uiteindelijk zo eens op, even opzoeken. Uh, ja, ja nou, je, je zou er eigenlijk een keer naartoe moeten gaan... want je krijgt hetzelfde product als je hier in Zandvoort. Ja. Uh, kwaliteit. Echt kwaliteit. Je betaalt hier wel 15 euro. Ik weet niet hoeveel ja. het bij de vereniging ja. kost. Ja, hetzelfde. En als je lid bent uh, van de vereniging, uh, dan is het 57. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. <kwijnt> ja, ja. Je krijgt echt kwaliteit voorgeschoteld en dat is echt genieten, absoluut. Ja. Oké, okay, um, zondag hadden we ook nog uh, het afscheid van dominee Teunert van Linden ben ik bij geweest in de kerk. Het was een goed uh, bezette kerk, bijna vol. En dat nam die afscheid, hij gaat uh, naar Harlingen toe. En uh, ja, we krijgen dan hier waarschijnlijk een nieuwe dominee. Of ze moeten dan, wat ze wel eens vaker doen, dominees ergens anders vandaan halen om hier een dienst te leiden op zondag. Het was uh, geladeerd in ieder geval met allerlei muziekoptredens. En uh, hij kreeg, uiteindelijk kreeg hij een, een heel mooi, heel kleurrijk schilderij aangeboden door de kerk. En uh, het is eind oefening voor uh, Teunart van der Linden helaas. Want hij heeft het een gedaan in de kerk. En dat kan je donderdag in onze krant lezen. Er was ook nog een voorronde van het Open NK Poker. Uh, dat was in Amsterdam Beach Hotel. We deden 81 pokeraars mee. Kun je deze te voorstellen? 81. Ja, het gokken, ook online zeg maar, via, via de computer. Er is ook, ook steeds meer in, dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Die man is 81, ja. man. Ja. En uh, ja, ze dus begonnen om drie uur en volgens mij was het pas om half één s'nachts afgelopen. Dat was er eindelijk een winnaar. Ja, super. Er wordt om geld, ja, wordt om dat geld, dat geld gepokerd? Sorry? Wordt om geld gepokerd? Of... Nee, nee, nee, nee. Oh. Tokens, uh, fiches. En ah, ja. uh, die alle fiches, had, die winter uiteraard. Ah, ja, ja, oké. Okay. Uh, dat, maar dat, dat duurt heel lang, hè. Want uh, als je fiches kwijt bent, dan moet je weg. En uh, ga net zo lang door tot, tot een rijtje overblijft. Mm -hmm. Nou dan hadden we zaterdag ook nog, en dat, daar heb ik persoonlijk uh, al een paar jaar moeite mee. Het Zandvoors Carnaval. Maar dat is een week nadat het Carnaval is geweest in de zuiden. Dat betekent dat je volop in de vaste tijd zit. En dan moet je niet carnavallen. Maar in ieder geval is het dan uh, carnaval geweest in een sportcafé uh, van uh, de, de Corven Sporthal. En uh, uh, als ik de foto zie is het er redelijk bezocht geweest. Maar het is een, uh, ja, ik heb een probleem mee, in ieder geval. Mm -hmm. Maar dat, dat houdt dan verband, zoals je al zegt, uh, met de periode waarin het wordt gevierd? Ja, ja, ja. inderdaad. Het, het, het, het hoort gewoon niet. Kom. Heb jij, heb jij überhaupt iets met religie ook? Of, uh, of zeg je van nou, daar praat ik niet over. Nou, ik wil niet zeggen dat ik ongelovig ben, maar uh, ik ben ook geen kerkenganger. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Maar nou, we geloven denk ik allemaal wel dat er iets, iets bestaat, hè? Ja, wat, natuurlijk, wat... dat denk ik ook. Ja, zeker. Dat nou, is eigenlijk met degene wat ik beleefd, Sharon, misschien nog eventjes vanavond. Het is een beetje een rare avond. Uh, met, voor mensen die er geen zijn, spelen de dames van de Lions, Basketball de, de Lions, spelen thuis. Oké. Okay. Dus is een inhaalwedstrijd tegen Maple Leafs. Ja. En dat, uh, dat zal uh, kiele kiele zijn wie dat gaat winnen, Want ze zijn elkaar gewacht, ze staan er gelijk op de ranglijst. de uh, vijf, Dus dat wordt een spannende wedstrijd. Het begint trouwens om kwart over acht in de Corvusborthal. Oké, okay, en daar ben jij bij hoor? of niet? Ja, dat is nog vandaag. Ben je erbij? Of, uh... Ja, ik ga er uiteraard. naartoe. Ja. sowieso mijn clubje. Ja. Ja. En is het naafloop ook nog gezellig? Hè? Is het naafloop ook gezellig met de dames? Nou, is... of val je nou door de mand? Nee, <laughs> ja, ik, ik ben meestal meteen naar huis. Ja, ja oké. Okay. En, en ze zitten niet op mij te wachten, Jo. Nou, Joop, dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Niet zo, niet zo min over jezelf, hè? Ja, oké. Nee, ik, nee, nee, ik, ik vind. Uh, maar goed, in ieder geval, uh, ik wens jou vanavond uh, uh, veel uh, kijkgenot dan. Naar, uh, naar, die, naar, die, naar die mooie club. En uh, we hopen dat we ook volgende week uh, maandag weer een beroep op je mogen doen. Ja. En ik spreek je in ieder geval vrijdag bij uh, Watertoren Sport. Oké, okay, nou helemaal goed. Speciaal voor jou uh, de volledige versie van California Dreaming van uh, Diana Krall. Prachtig hoor. Moet je maar even de, ra de radio voor de gein aanzetten. Of had je maan. <laughs> nou, uh, een prettig in nog verder. Oké, Joop, hoi. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei. Oké, okay, hoi. Hoi. All the leaves are brown.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 California dreaming On such a winter's day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 Zo. If I didn't tell him U recht als luisteraars op de volledige versie. Om het gewoon een prachtig nummer is om te beluisteren. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Jacobuif. Zo, nou geen update van het nieuws. U krijgt een herhaling te horen van wat ik zojuist al voorlag. om rond de klok van half één vanmiddag. Op maandag 5 maart vindt het thema bijeenkomst Tijd voor Jezelf plaats in het wijkcentrum Blauwe Tram. Doel van deze bijeenkomst is om informatie te geven over de mogelijkheden van vervangende zorg voor mantelzorgers. Plus. Zandvoort en de welzijnsorganisatie Tandem organiseren deze thema bijeenkomst. Energie in de zorg. Dat is de kop van mijn volgende alinea. Volgens de twee welzijnsorganisaties steken een grote groep mantelzorgers in Zandvoort... veel tijd en energie in de zorg voor een dierbare of een goede bekende. Nou, vaak begint die zorg klein, maar wanneer de tijd steeds meer verstrijkt... dan neemt ook de zorg eh, vaak ongemerkt neemt toe. Soms is het voor deze groep mensen een hele puzzel om de zorgtaken te combineren... met andere taken, zoals een betaalde baan en natuurlijk ook een gezin... Zo stellen pluspunten en tandem dat het voor het volhouden van de zorg belangrijk is om af en toe tijd voor jezelf te nemen. Het kan vervangende zorg zijn die dan nodig is. En soms is het even zoeken naar de meest passende oplossing, omdat elke situatie immers anders kan zijn. Tijdens de bijeenkomst worden ook ervaringen van mantelzorgers er wordt aandacht aan besteed, komt dus volop aan bod. De initiatiefnemers willen dat er ruimschoots tijd is om vragen te stellen aan ervaren beroepskrachten van Pluspunt en Tandem. Na afloop is er gelegenheid tot uh, napraten... onder genot van een hapje en een drankje. De plaats en tijd van de thema-bijeenkomst Tijd voor Jezelf... is 5 maart en het begint s middags om 3 uur. is rond de klok van 5 uur weer afgelopen. Dat alles in de grote zaal van de blauwe tram... aan uh, het louis Carré nummer 1 in Zandvoort. De toegang is gratis... Maar aanmelden, uh, uh, dat is wel uh, aan te raden. En dat kan dan via telefoonnummer. Dan nou moet u eigenlijk even de pen ter hand nemen. Want ik ga het nu voorlezen. Ik zal het wel herhalen. Dus uh, rustig aan. Maar uh, het, het telefoonnummer is 023. Het kerngetal hoeft u hier in Zandvoort niet te draaien als u hier woont. 574-0330. Ik herhaal. 023 574 0330. En maar u kunt ook mailen en dan gebruikt u dus het mailadres a.verhoogd met een t punt Zandvoort.nl. Dus a.verhoogd met een t, plus punt Zandvoort.nl. Dus Zandvoort ja, er staat bij dat het gewenst is om u aan te melden, dus dat raad ik u dan wel aan. Dan gaan we naar de bebouwing van de Zandvoortse pleinen. Want D66 Zandvoort is voor de bebouwing van Zandvoortse pleinen. Dat valt allemaal te lezen op de website van de Zandvoortse Democraten. Hun stelling. D66 uh, reageert op de stelling dat pleinen in Zandvoort zich uitstekend lenen... voor een nieuwe bebouwing van zowel hotels als woningen. De Zandvoortse Democraten laten blijken uh, dat het in... Dat het hen niet eens op de vraag uh, wat er wordt gebouwd is, gaat. Maar omdat het, uh, vooral, uh, dat het vooral gaat om de vraag wat er gebouwd gaat worden. Dus niet, niet zozeer uh, de vraag uh, om wat er gebouwd gaat worden. Maar vooral wat er... Nou, ik, ik begrijp die zin niet helemaal. Maar goed, wie ben ik? Niet eromheen draaien. Zo, draai, uh, zo draait wethouder Gerard Kuipers van D66 er beslist niet omheen. Laten we eerlijk zijn, de vervallen staat van sommige plekken in Zandvoort is niet alleen onze bezoekers, maar juist ook veel Zandvoorters al jarenlang doorn in het oog. Het Badhuisplein, het en het gebied rondom het Dolfinarië, uh, Dolfinaken, Dolfirama, zo moet ik het uitspreken. Ze dus hebben al jaren om een goed bouwplan dat ook echt gemaakt gaat worden inmiddels. D66 wil na ruim 40 jaar politiek gekissen nu eindelijk wel eens de schop in de grond van onze pleinen... zegt de wethouder op de website van de Zandvoortse Democraten. Nieuwbouw. Volgens D66 Zandvoort heeft de badplaats... met de recente nieuwbouw aan het Prinsessenpark en de Sofiaweg... laten zien dat, Zandvoort, dat in Zandvoort ook zeker mooi en kwalitatief goed gebouwd kan worden. Uh, en D66 Zandvoort snapt niet dat Zandvoort op vele plekken aan zee... al zo lang stil blijft staan... Uh, volgens de Zandvoortse Democraten is het verval op een aantal plaatsen zo groot geworden waar juist veel bezoekers op de, uh, aan de Bouwplaats komen. Dus dat zou je niet moeten willen, hè? waar een hoop mensen, een hoop toeristen komen. Daar moet het er juist prima uitzien. Want daar wordt dan weer volop over gesproken. En het komt allemaal weer ten gunste van het toerisme hier in Zandvoort. Het is volgens de Zandvoortse partij de oorzaak... waardoor het beeld van Zandvoort bij de buitenwereld... eerder achteruit is gegaan dan vooruit. Het moet allemaal snel anders gaan, luisteraars. Als het aan de Zandvoortse Democraten ligt, aan D66... dan moet het voor de tweede badplaats van Nederland snel anders... Wat D66-Zandvoort betreft gaat de komende jaren de schop in de grond van de verschillende pleinen. De plannen liggen er al volgens D66-Zandvoort, dus daar schort het beslist niet aan. Gaan we naar het weer uh, van de komende dagen. Vandaag is er in Nederland sprake van een tweedeling. In het westen is het wat nat en in het oosten droog. De droge lucht uit het oosten wint langzaam terrein... maar je moet wel eventjes geduld hebben. Vandaag is het in het westen bewolkt en uh, het is een beetje wisselvallig. In het oosten is het overwegend bewolkt... maar soms komt de zon ook weer eventjes tevoorschijn. Het wordt rond de 6 graden. De zuid tot zuidoosten wind is zwak tot batig. Vanavond en vannacht breidt de opklaring zich uit vanuit het oosten. Dat gebeurt allemaal langzaam en daardoor kan het lokaal even mistig worden. De minima lopen uit de heen van min 3 in het oosten tot plus 2 graden in Zeeland. En dat komt omdat het daarna nog bewolkt is. kan lokaal de, dus glad worden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Morgen, overigens in het westen de bewolking nog en in het oosten is het dan zon overgoten. Het wordt er een graad of 6 in het oosten tot het noordoosten. En de noordoostenwind is zwak tot matig. De dagen daarna wordt het steeds zonniger, maar tegelijk ook kouder. Tijdens de dag gaat het licht tot matig vriezen. En overdag wordt het een graad of 3 tot 4. Door de meest matige oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. En vanaf donderdag komt de gevoelstemperatuur niet boven het vriespunt uit. De kans op schaatsen op natuurlijk ijs is niet heel erg groot, helaas. Omdat overdag de temperatuur ja, weer ver boven nul komt. En ja, daar groeit het ijs natuurlijk niet genoeg aan. Ja, ik, uh, schaats jij wel eens op, uh, op natuurlijk ijs? Je uh... is al een hele tijd geleden dat ik heb uh, geschaatst. Ja, <laughs> maar stel nou voor dat het wel uh, zou lukken met, met natuurlijke ijs. Zou je dan gaan schaatsen weer? Dit? Oh, ik weet het niet, uh, Charles is mijn conditie. Ja, je hebt ook het te Ik ja, kan beter uh, dan weer uh, van die uh, dubbele schaties uh, onderbinden. Ja, je bent natuurlijk en ook, dan een stoel ervoor. Je bent natuurlijk ook al gedeeltelijk bij een man van staal. Hè? Hebt, uh, je, je ja, je, je ze roepen me wel eens achterna. Hé, hey, Archi. Ja, je hebt zie je knie wat... Nou, uh, ja, dat is denk ik daarom niet uh, vanwege mijn knie dat ik nog... Uh, dat je nog, nee, nee, maar nee. zou dat ook niet lukken? Je hebt, je hebt er geen idee van eigenlijk. Wat? Durf je het niet of, of lukt het ook echt niet? Nou, eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk mag zijn, dan durf ik het eigenlijk niet. Nee. Ik ga het niet riskeren dat ik zo meteen onderuit val. En we worden toch al een dag ouder, dus uh, <laughs> wat brozer. Ja, nee, ja uh, ik ben natuurlijk wel een stukje jonger als dat jij bent. Maar uh, zerg, ik ga zerg, zerg. <laughs> Nee, ik ga mijn 59ste. zeg je nou? Ik ga op de 59ste. Ga op op de nee, nee, nee, ik niet meer het risico nemen om onderuit te gaan. En dan ook nog eens een keer mijn heup te breken. Nee, je hebt ook helemaal gelijk. Joh, ik heb gelijk nee, zou ik ook niet doen hoor. Ik heb geen. Uh, ik heb geen. Uh, Prothese in mijn knie zeg maar. Maar ik, ik, ik ga ook niet meer schaatsen. Nee. Nee. Ik heb al genoeg scheven schaatsen Ja, daarom rond ik Ik wou het net zeggen, maar je. Je denkt van ik zal het maar. Ik zat zelf maar eventjes. Een tranen trekken. Maggie McNeil, when you're gone.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 Nee. It's a dream I won't survive Even een uh, Nederland's lekkerste zangeressen vind ik hoor. Uh, ik heb het niet over, uh, over haar uh, uiterlijk dus ook, ook goed. Dus, nee, maar over haar zangkwaliteit, toch? Omloop, ben je, ben je ja, eens of? Uh, ja. weer kort af. Vertel. Nee, want wat, uh, wat vertel? Wat, ja. Nou moet ik vertellen. Ja, Jij begint over. Uh, ja, over... mag je me? Lekker. Mag mag me met Big Mouth. Ja, ja, die Big Mouth, dat heb jij dan weer natuurlijk. Ja, nee. Ja, Maggie McNeil, ja, terug naar de kust natuurlijk. Hè. Dus dit heeft toch met Zandvoort ook te maken natuurlijk. Hè. Ja. ja. Nee, maar dit was ja. When You're Gone, een van de, de wat minder bekende liedjes. Maar best, best ook heel goed. Heb jij, heb jij uh, ideeën of ze nog veel of ze meer hits hebben gehad? Ik ken alleen eigenlijk deze liedjes. Terug naar de kust en dit liedje. Ik, ik heb geen idee. Nee, nee. Nee. nee, ik ken er eigenlijk het meeste van uit de tijd van, uh, met uh, Willem. Wat is hij nou van z'n ook alweer? Willem? Willem Duin. Willem Duin, ja. ja. Nee. ja. Hé, hey, Scoundrel Days, daar heb jij om gevraagd. Dat is uh, de groep Aha. Aha, het is een uh, Noorse popgroep. Ja. Die uh, ontstond in 1982. En uh, ja, dat is, uh, ik vind het lekkere, uh, lekkere muziek. Uh, ik ben benieuwd. Hele, hele, hele album. Oké, okay, nou ik ga er in een <clears throat> Was that somebody screaming? It wasn't me for sure I lift my head up from an easy pill I'd put my feet on the floor I cut my wrist on a bad thought And head for the door Outside on the pavement The dark makes no noise I can feel sweat on my lips leaking into my mouth. I'm heading up over steep hills, leaving me in a job. These are scars. Goed, ja. Aha. Uh, we gaan even nog iets draaien van onze gemeenschappelijke, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, vriendin! Vriendin, ja. Ah. Nou ja. Helene Fischer. Waar we naar, nou, uh, naar het, het concert het... gaan in. Ja, ze, ze weet het zelf nog niet. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Hé, <laughs> hey, want uh, Helene Fischer, uh, waar, waar komt ze ook weer oorspronkelijk vandaan? Uh, ja, nou weet ik niet meer, van Rusland of Oekraïne. Ja, Oekraïne geloof uh, is pas uh, behoorlijk ziek geweest. Had een virusinfectie. Ja. Vor vorige week concert af moeten ze zeggen en zo. Ja, in Berlijn. Berlijn en uh, pff, waar was het nou nog meer? Nou ja, maakt niet uit. Uh, niet, maar vrije, uh, vrije, af, vrijdag heeft ze ook, de eerste concert weer uh, ja. gegeven. Ja, nou in ieder geval. Uh, we, we waren vorige week nog even bang dat we dat niet door zouden gaan. Maar we, ja. we ze morgen af, hoor. Ja. ja, morgenochtend. Dan ga ik ervaren weer een lot. Naar, naar, naar over. Naar ja. Wir ja, fahren nicht nach Lotz, aber nach Oberhausen. Oberhausen. Ja, also <lacht> äh, in der Nähe von Arnhem gehen wir die Grenze über. Ja. Und dann fahren wir nach Oberhausen und da kommen wir an das Hotel ja. und, und, und, und eine als ein, als ein, als ein Zimmer. Also wir hier in Wir <lacht> haben ein Zimmer für, für, für zwei Personen. Eindzimmer voor twee personen. Niet snurkelen? Hoe zeg je dat? Snurken in het Duits? Ik hoop ah. niet dat, ja, ik hoop niet dat er nog Nee, Laat jij? Op, ja, ja dan, dan, dan heb ik het weer gedaan. Ja, tuurlijk. Degene die erover begint, uh, die... Uh, maar in elk geval, ja, nou, we zijn waarschijnlijk zijn we na afloop van het concert allebei zo moe. en dan, hoor, dan horen we dat allemaal niet meer, jongen. Dan ben jij helemaal laagloos. Bier, bieren, laveloos. Dan nee. ja, <lacht> kan ik je naar de hotelkamer dragen. Bij wijs van spreken. Ga gaat niet doen trouwens, hoor. Maar goed, dan moet je... O? dan moet, nee, dan moet je maar gewoon zien hoe je boven komt. <lacht> ik bedoel. Nou, misschien hebben we ook wel een parterre Ja, maar. of in de kelder. Of ja, in de kelder. <laughs> ja. Roy, Roy, ik zou de ja. trappen. Hey, zij heeft een album, het heet The Best of Helene Fischer, Nou, ik, ik ken al die nummers niet. Dat ga ik aankomende uh, dinsdag een oh, het... nieuwste nummer, een achterbaan. Nee, dat heb ik al een keer gedraaid, joh. Ja? Yeah. Ja, nee. Nee ik... hoor, dat was uh, ademloos ja, die nacht. Ja, je ja, ook. ook. <laughs> ja, <laughs> ik heb ze allebei een keer gedraaid. Hey, nee, we gaan uh, naar van hier, bis Unundi Oneindig. Zet je gok op. Of je fok op je gok. Ja, oké. Okay, nou, van hier naar oneindig. Uh, oftewel van, van hier naar uh, e oneindig. Oneindig. oneindig. een viesje. Voor ons beide, wenn wir uns nicht mehr sehen. Denn dass das so tief geht, heb ik niet kommen sehen. Draußen fällt der Regen, als ob die Seele weint. Ik vind niet meer raus, aus dem Labyrinth, heb ik nur. wat zien we deze mooie dame. En ze komt uit Rusland. Hè? Zij, ja, ja, ze is Russische. Ik heb ook al een mailtje gestuurd. Ik eh, vind het goed dat ik met jou onder de wol ga. <lacht> eh, ik heb nog geen antwoord. Maar goed, in ieder geval. Eh, wie weet. hè? Nou, het zal nog wel even duren. <lacht> hey, Zij lef. heeft een vriend. Hè? Oh ja, ja, ik ook. Ja, <lacht> heb jij vrienden. Ik heb ook. Vrienden ja, voor het lezen. Ja, vrienden voor het leven. Hey, luister, uh, uh, we moeten er alweer bijna uit. We hebben nog een, uh, een seconde of twintig. Dan ga ik over naar uh, het nummer S van George Michael nou, Samen we... met MJ uh, uh, Blijts. En uh, dan is. We gaan, volgens... gaan we nu inzitten. Ja, wat ons betreft is het. Uh, is het uh... Tot de volgende keer. Ja. Is het een kwestie? Ik ga oh. jou, jou hartelijk danken. Ja. Dat doe ik het maar even in Duits. Ja. Uh, dat is meer Mietje uh, Golf Hast. <laughs> nou, dat wordt wat morgen in Duitsland. <laughs> <Ja>. <laughs> Mijn manier wordt wat we voorgeschoteld krijgen qua. Anaf ja, ja. in te nemen in ja. Uber, voor Zwischen, tegen Uber, geloof ik. Niet nog deze bijzet, gewoon toe in de gegeven. Dat was tegen Uber. Dat waren de naamvalletjes in het Duits. Ja, goed. Nou, Derde. Oké, okay, nou, oh, nou, bedankt. Ik zal leer ik elke dag nog weer wat bij. Dus ja, ik, doe het Helemaal allemaal goed. Hey, nogmaals dank en uh, ja, tot de volgende klapper maar weer. Hè. Yes, houdoe. Oké, okay. doei doei.